En die van Petergem. En van vandaag spreek ik met Sylvia Mevissen van het bureau Leren te Leren in Zandvoort. Uh, Sylvia, kan je vertellen van uh, ja, waar kom je vandaan eigenlijk? Ben je in Zandvoort, zeg? Ik uh, kom uit uh, Limburg. Ik ben geboren in uh, Cittàt. En daar ben ik opgegroeid. En vanuit Cittàt ging ik uh, studeren in uh, Amsterdam, de studie uh, orthopedagogiek. Oh, en zo ben je hier teruggekomen ja. in Amsterdam? Ja. En ja. van Amsterdam is het nog maar een heel een klein stukje naar Zandvoort. Ja. Je bent hier je bureau begonnen of ben je hier komen wonen eerst? Ik ben eerst hier komen wonen. Een eh, paar jaar geleden, ik woon nu eh, zes jaar alweer in mm. uh, Zandvoort. En uh, gaandeweg ben ik uh, dit bureau uh, gestart. Ja, ja wat, wat, wat, uh, wat bracht je specifiek naar Zandvoort, je werk? Dus ging je hier werken bij een werkgever of zelfstandig? Of was je hier uh, ja, omdat je dacht van nou lekker naar de zee? <laughs> nou de zee die, die heeft me altijd wel getrokken. ja als, uh, als kind al ging vanuit Limburg een dagje met de trein naar Zandvoort. En uh, nou, dat vond ik hartstikke leuk. Dus ja. dat uh, heb ik me altijd onthouden van Zandvoort. Ik kwam hier wonen. Ik uh, werkte hier in de buurt. En mijn vriend woonde in Zandvoort, dus wij zijn hier komen ik ga samen wonen in Zandvoort. Ja. En vandaar uh, hiervoor gekozen. En de praktijk leren te leren, die ben ik een paar jaar geleden begonnen. Uh, ik heb uh, ruime ervaring als orthopedagoog. Verschillende vlakken, met autisme, met dyslexie, met uh, aandachtsproblemen, verschillende soorten. En toen dacht ik, ik begin uh, met die ervaring, een ja. praktijk voor mezelf. En dat uh, is de praktijk bij ons huis. Oh, dat, je, je voert praktijk aan huis. En waar is dat als ik vragen mag, als mensen willen komen? Moeten ze dan uh, bij jou thuis eens komen? En uh, ja, wat is het adres? De praktijk is de, in de Petrus de Blokstraat nummer 15 in Parkduinwijk park Duinwijk in Zandvoort... Oké, okay, dus vlakbij het station, hè? Ja, ja, klopt. En heb je misschien een website ook waar mensen kun, informatie kunnen halen? Ja, mijn website is www.lerenteleren.nl Oké, okay, dankjewel. Dat weten we je in ieder geval vast te bereiken. En uh, ja, wat, wat houdt het zo al in, jouw werk? Wat doe je zo op een dag? Mijn, in mijn werk richt ik me op uh, kinderen en leerlingen, dus zowel basisonderwijs als voortgezet onderwijs, die problemen hebben met leren op school en huiswerk. Mm -hmm. En hoe doe je dat praktisch? Dus er komt één kind met een moeder misschien voor een intakegesprek. Hoe doe je dat? Ik heb altijd een intake om te kijken, wat is het probleem? Wat willen jullie, waar komen jullie voor? En daarna maak ik een plan van aanpak. En dat kan verschillend zijn. Het ene kind ga ik onderzoek doen aan de hand van testen. Een ander kind komt voor behandeling. Dat, ja. uh, dat is heel verschillend. Afhankelijk van de vraag en uh, de ja. problemen. En ja. is de hulpvraag komt die vanuit de ouders? Of is er een soort verwijsbriefje nodig? Misschien van de huisarts? Ja. Klopt. Ik heb altijd een verwijsbrief van de huisarts um, nodig. Ja. Ja. Dus de ouders gaan eerst naar de huisarts en dan komen ze bij jou eigenlijk. Ja, ja, ja. ja. Oh. En mensen kunnen vanuit verschillende hoeken komen. Mm. Ouders kunnen komen met hun kind met een, met een vraag. Jongeren kunnen zelf komen met een vraag. En het komt ook voor dat scholen met een vraag komen. Want ik heb ja. ook contacten met de scholen in, in Zandvoort. Oh, dat is wel mooi. Hoe ben je aan die contacten gekomen? Hoe heb je dat gedaan? Bij het opstarten van de praktijk ben mm -hmm. ik alle scholen in Zandvoort na afgegaan en heb ik bezoek en heb ik verteld over de praktijk. Oh, dat is heel slim. Ja, dus je bent met de directeuren gaan praten of de leerkrachten misschien zelfs. Ja, remedial teachers. Ja, ja verschillend. Ja. Dus ja. dan kom je ook natuurlijk wel uh, de kinderen tegen. De remedial teachers, dat zijn de, de leerkrachten zeg maar op school die ook met kinderen werken met ja. problemen, hè? Ja. Nou, die kunnen dan weer een beroep doen op jou. Of ze kunnen het doorverwijzen. Ja, inderdaad. Dus vaak wordt het ook wel gesignaleerd op school. Misschien een kind met uh, aandachtsproblemen bijvoorbeeld. Zoiets. Hoe gaat dat dan? Ja, school uh, signaleert. En uh, ouders komen meestal komen de ouders uiteindelijk hmm. bij mij met de vraag. Ja. Het kan, kan ook zijn dat een, een school praat met ouders ja, of ja. zegt, vertelt over, over praktijk, mm. over mijn praktijk ja. Ja. En het komt voor dat mensen de website bezoeken, dat komt er ook voor Ja, natuurlijk, ja. want dan kunnen ze het ook makkelijk vinden hè? En kan je een voorbeeld geven van, van een kind misschien die een probleem had en hoe dat is gegaan? Dus hoe je, hoe je dat aanpakt? Ja, de, de problemen uh, waar, waarmee kinderen komen zijn heel verschillend. Als je bijvoorbeeld al kijkt naar het uh, niveau van intelligentie, er komen bij mij kinderen die uh, moeite hebben met, met lezen, met dyslexie. Mm. En die komen voor behandeling. Maar er komen ook bijvoorbeeld kinderen die... Uh, die juist heel snel leren. En die komen. Ik kom eigenlijk. Ik ga niet meer graag naar school. Ik leer niks op school. Ja. En dan ga ik een onderzoek. En kijken wat het intelligentieniveau is. En hoogbegaafde kinderen komen dus ook bij mij. Okay. En die komen juist met de vraag. Ik wil meer leren. Ik ja. wil, wil meer uitgedaagd worden. Ja, natuurlijk. Ja, ja want die willen weer uh, verder. Die, ja, ja, die komen bijvoorbeeld bij mij omdat ze school niet meer leuk vinden en omdat ze dat we meer met plezier naar school willen gaan en weer meer willen leren. Ja. ja. En wat doe je dan met die kinderen? Als uh, ze bij jou komen. Ja, ja, afhankelijk van of er onderzoek is geweest. Ja. Als er al onderzoek ergens anders is geweest, dan, dan neem ik die rapportage mee en dan is dat de start voor voor verdere begeleiding of behandeling. Mm -hmm. Is de vraag nog onduidelijk, het probleem ja. onduidelijk, dan start ik eerst met uh, onderzoek. En dat kan bijvoorbeeld zijn een intelligentietest, om te kijken ja. wat het niveau is van een kind. Uh -huh. En het kan ook uh, sociaal-emotionele problematiek zijn, dat kinderen, kinderen met faalangst, die, die kunnen ook komen. En uh, ook dat breng ik in kaart aan de hand van vragenlijsten ja. en uh, testen. En ja, aan de hand ja. daarvan kijk je ook ook kinderen met faalangst. Kan daarop na het onderzoek behandelingen volgen? Ja. ja. Dus je begint meestal eerst met een onderzoekje? Ja. En daar gebruik je allerlei tests voor. En waar haal je die test vandaan? De testen die ik gebruik, dat zijn uh, testen die uh, goed bekend staan in Nederland. Je hebt een commissie, de COTAM-commissie, die beoordeelt testen hmm. en die, die beoordeelt ook wat goede testen zijn ja. en minder goede testen. En de goede testen, die, die gebruik ik. dat ja. is natuurlijk de beste test. <laughs> dat, dat is bekend natuurlijk ook vanuit je studie. Ja, ja, Leer je dan ja. hoe ga je met die testen om en zo. Wat heb je precies gestudeerd? Ik heb orthopedagogiek gestudeerd in, uh, in Amsterdam. En daarna heb ik ook uh, nog extra registraties gevolgd... Uh, tot, de, uh, tot het beroep gezondheidszorgpsycholoog... Uh, en uh, het beroep uh, gezondheidszorgpsycholoog is uh, ook bekend bij veel uh, bij, uh, uh, verzekeringsmaatschappijen. Ja. Omdat uh, verzekeringsmaatschappijen vragen erkende beroepen en, ver en vergoeden beroepen met, uh, met erkenning en registraties. Dus, ja. ja. Ja, dus dat is goed om te weten voor de luisteraars natuurlijk. Dat dit soort trajecten worden vergoed door de huisarts. Of door de, in feite, dus door de zorgverzekering bedoel ik. Uh, maar jij hebt eigenlijk dus twee studies naast elkaar gedaan. Als ik het goed begrijp, heb je pedagogiek gestudeerd. En daarna heb je dan nog die uh, gezondheids... Uh, ja, ja gezondheidszorgpsycholoog. Ja. Ja, Psychologie ja, ja. eigenlijk is dat al. Dat is... Uh, de twee, dat is eigenlijk een uh, postdoctorale opleiding voor zowel de psychologen en de orthopedagogen mm. ja. tot het uh, nader uh, beroep gezondheidspsycholoog. Ja. ja, ja, ja. En dat, uh, ja... Mm.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 I love you more I love you more Every day I love you more And I've been away too long, and every day I miss you. dog Zandvoortse Zaken en vandaag heb ik een gesprek met Sylvia Mevissen. Uh, Sylvia, we hadden het over de registratie van de vergoedingen. Jij kan er misschien nog iets meer over vertellen hoe dat precies werkt? Bij verzekeringsmaatschappijen kan je op de, op de website kijken onder zorgaanbieders. En daar is een lijst van mensen die, die registraties hebben die voor vergoeding zorgen. En op die website kan je een lijst van namen vinden. En uh, ik heb bij de meeste verzekeringen contracten en kan je ook mijn naam terugvinden. Ja, dat is, uh, dat is heel praktisch om te weten hè, voor de mensen. Dat jij staat geregistreerd onder gezondheidspsycholoog, begrijp ik nu. Ja. Omdat je, en dan wordt het vergoed ook, de gesprekken die je hebt met de kinderen of de leerlingen. hè? De, de vergoeding is afhankelijk van het pakket wat mensen hebben. Dan, ze moeten bekijken wat voor pak, pakket is dat... en hoeveel behandelingen worden daarin uh, vergoed. En, ja. welke, en welke behandelingen. En is dat heel verschillend per uh, verzekeringspakket? Of is dat gewoon standaard negen keer? Bijvoorbeeld, ik noem maar wat. Nee, <laughs> Zoals bij de fysiotherapeut heb je zoveel keer. Dat is wel verschillend. En dat is goed voor mensen omdat... Uh, ...goed te bekijken, ja. zodat je weet uh, wat je voor goed krijgt. Ja, dat is handig dat je van tevoren dat even bekijkt op de computer. Kan je misschien iets meer vertellen over de leerlingen die je op de praktijk uh, binnenkrijgt? Want je hebt allerlei, ja, als ik het zo mag zeggen, stoornissen die je behandelt, zeg ik dat goed? Of hoe noem je dat anders? Er komen leerlingen met allerlei soorten vragen en allerlei soorten problematiek bij mij... Ja had het net al over uh, verschillende soorten achtergronden... Mm. ...kinderen met verschillende soorten achtergronden waarmee ik gewerkt heb. Ja. Wat ik in de praktijk tegenkom zijn kinderen met uh, aandachtsproblemen in de klas. Mm. En die aandachtsproblemen kunnen verschillende oorzaken hebben. Het zijn, kan ook bijvoorbeeld samenhangen met uh, autisme. Ja. En... Uh, als kinderen aandachtsproblemen hebben, dan uh, onderzoek ik eerst waar, zit het, waar zitten de problemen, waar heb je moeite mee. Ja. En aan de hand daarvan stel ik een plan van aanpak, hoe, hoe het in de klas eruit ja. moet zien, hoe kan een kind zijn aandacht erbij, mee te bijhouden, wat, uh, welke taken en... Wat ook bijvoorbeeld bij kinderen met, uh, met aandachtproblemen werkt. Het is een afwisseling tussen zitten op de stoel met een werkje, maar ook even naar buiten gaan lopen, bewegen, zodat je even je energie kwijt kan en daarna weer verder gaan. Ja, dus we kunnen eigenlijk allerlei tips oefenen of bij jou... Leren of, of ja. spreken? Ja, zowel tips voor kinderen, dat kinderen zelf leren. Hoe, hoe merk ik dat mijn, dat, uh, dat ik mijn aandacht wegvalt? Mm. Wat kan ik doen? Of uh, ik word impulsief, wat moet ik, wat moet ik doen? En ook tips aan leerkrachten. Hoe, uh, hoe moet je de, de stof aanbieden? Hoe moet de klas ja. eruit zien? Ja. ja. Oh, dat is wel heel goed. Hoor. Dat het dan uh, verandert misschien hè, voor, de, voor de mensen. Nu horen we tegenwoordig heel veel over ADHD. Uh, ja, tegenwoordig hoor je toch ook veel van Ritalin moeten mensen slikken en zo. Hoe sta jij daarin? Probeer je dan mensen ook meteen te zeggen, nou ga aan de medicijnen? Of, of is het juist, zijn er ook andere manieren om uh, daar af te komen? Of daarmee om te gaan? Binnen ADHD zijn er verschillende soorten manieren om het, het gedrag te beïnvloeden. Jij noemt al medicijnen, er zijn steeds meer medicijnen. En daarnaast ook manieren van omgaan met een kind. En afhankelijk van het, van het ene kind ga je kijken wat werkt bij dit kind. En dat is bij het ene kind medicijnen, bij het andere medicijnen in aanpak, dat is heel verschillend, maar ja. je moet kijken naar alle manieren en, en het beste eruit pakken. Ja, ieder kind is natuurlijk heel ieder, uniek. Ieder kind is uniek ja. en ieder kind heeft dus zijn eigen dus zijn eigen vraag, zijn eigen zorgvraag en daar ook een, een aanpak die daarop aansluit nodig. Ja. Ja. En, ja. en hoe kijk je daarnaar? Wat voor instrumenten gebruik jij om te kijken van wat is het probleem? Bij als we het hebben over ADHD. En begin je met het, het kind in kaart, in kaart te brengen. Wat, wat is dit voor kind? Wat zijn zijn sterke kanten en waar heeft hij moeite mee? Ja. Dat doe je aan de hand van ook weer testen, kijken van wat is een intelligentie? Waarin is die goed? Waarin is die minder goed? Maar ook je kijkt naar gedrag, observaties, observaties van, van een kind die speelt. Hoe is ja. die in de klas? Hoe is die op het schoolplein? En ook vragenlijsten. Eigenlijk allerlei soorten instrumenten gebruik je... Dat ja. geeft een zo goed mogelijk totaalbeeld van een kind en ja. daarmee ga je aan de slag. Oké, okay. ja, dat is heel boeiend hè? En uh, ja, tegenwoordig horen we ook veel van uh, kinderen met autisme. Is daar nu nog iets aan te doen? Is daar nog verbetering in te brengen? Of blijven die mensen hetzelfde? Wat voor soort stoornis is het, zeg maar? Ja. Als we het hebben over autisme, dan hebben we het ook weer over een heel brede groep. En ook elke, elke persoon met autisme heeft ook wel zijn eigen vragen en zijn eigen problemen. Maar bij mensen met autisme is het goed in kaart te brengen weer. Waar heb je moeite mee en ook waarin ben je goed. En deze mensen... Kunnen. En dan hebben we dan eigenlijk, als we het hebben bij mijn praktijk, kinderen en ook leerlingen met autisme ja. kunnen heel veel leren. En het is heel belangrijk bij deze kinderen dat, dat je een aanpak op school en thuis hebt die de kinderen laat verder leren. Ja, ja en dat hangt er wel eens vanaf op wat voor school ze misschien zitten of wat voor omstandigheden er thuis zijn. He, ik denk als je veel broertjes en zusjes hebt, dan is het weer anders dan dat je alleen bent. Of speciaal onderwijs misschien, zitten ze daar ook meer op misschien? Ja, tegenwoordig zitten kinderen met autisme zowel op het gewone basisonderwijs als ja. binnen het speciaal onderwijs. En dat is afhankelijk ja, wat het beste past bij ja. een kind. Maar als, bij kinderen met autisme is het belangrijk dat de schoolsituatie is aangepast aan deze kinderen. Soms dat, dat uh, kinderen met autisme hebben vaak moeite met de verwerking van bepaalde prikkels. En daarom is het belangrijk dat ze op een plekje zitten waarin ze rustig kunnen leren, afhankelijk en ook ja. informatie kunnen krijgen wat ze aan kunnen en daarin ja. kunnen ze een heleboel leren. Ja. ja, ja. Nou, dat is mooi om te horen hoor. We horen op scholen ook veel van, uh, tegenwoordig van hoogbegaafdheid. Het lijkt wel dat, dat uh, heel veel mensen zeggen: Ja, mijn kind is hoogbegaafd. Zo ook misschien in Zandvoort, dat, uh, is dat zo? Weet ik niet. Uh, wat, uh, wat kunnen we daarmee doen? Met die kinderen die hoogbegaafdheid uh, schijnen te hebben? De, de, de term hoogbegaafdheid. dan hebben we het over kinderen met een uh, hoge intelligentieniveau. En deze kinderen komen ook op elke school tegen. Als we de bevolkingsgroepen bekijken, ja. moeten er binnen de 100 kinderen ook hoogbegaafde kinderen tussen zitten. Dus ja. in elke stad komen die tegen. Voor deze kinderen is het uh, belangrijk dat ze uh, zich, zichzelf kunnen zijn en kunnen leren wat ik... Hoor bij kinderen, hoogbegaafde kinderen die bij mij in de praktijk komen, is dat ze tegen problemen aanlopen. Van, Ik wil niet meer naar school, ik verveel me, ik heb het al geleerd ja. en ik moet het weer oefenen. Of kinderen noemen, ik voel me anders. Mm. Ik, ik, de kinderen passen zich aan. En ja. bij deze kinderen is het belangrijk dat ze, net als andere kinderen, weer graag naar school gaan. En leren en plezier hebben erin. Dat is ja. belangrijk. En ook scholen moeten stof aanbieden aansluitend op hun intelligentie. Ja. ja. ja. En uitdagen. Ja. Dus veel uitdagingen bieden, zeg maar, in die zin. In het werk misschien, hè, op school. Ja, en die uitdagingen hoor ik ook van de kinderen. Die zitten in een werkje die wat moeilijker is... Maar niet alleen in die individuele taakjes, ook in de contacten met andere kinderen. Mm. Kinderen vinden het ook bijvoorbeeld leuk ja. om in een groepje met andere kinderen die, die moeilijkere ja. opdrachten doen. Om samen een probleem op te lossen en om samen te praten over hun gemeenschappelijke interesse, ja. over hun gemeensch gemeenschappelijke humor. Ja. Dat is ook belangrijk. Ja, nou dankjewel. Dit is heel interessante informatie.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 Coming, I just wanna feel real love fill the home that I live in. 'Cause I got too much light running through my veins. Sandvoortse Zaken en ik spreek vandaag met Sylvia Mevissen en zij is orthopedagoog. Ze werkt met allerlei types kinderen en tieners en we gaan het een beetje meer hebben over het voortgezet onderwijs. Misschien kan je vertellen, van, zijn dat dezelfde soort problematiek die je tegenkomt in het voortgezet onderwijs als in het basisonderwijs of is dat heel anders? Ook in het voortgezet, uit het voortgezet onder, onderwijs komen leerlingen, jongeren bij mij. En de problemen waarvoor zij komen zijn ook weer heel uiteenlopend. Dat kan zijn: ik heb moeite met de stof op school. Uh, waar komt dat door? Wat. Uh, wat, wat moeten we daaraan doen? Maar ook concentratieproblemen komen ook, uh, ook voor in het uh, voortgezet onderwijs. Ja. Het komt voor dat het probleem in het voortgezet onderwijs groter wordt en, en in het basisonderwijs nog niet zo'n groot probleem was of nog niet zo gesignaleerd werd. En dat ja. kinderen op de middelbare school voortgezet onderwijs hmm. er meer problemen mee krijgen. En ook ja. daar, dan ga je onderzoek doen. Wat is er aan de hand? Ja. Aan, de, aan de hand van testen en vragenlijsten. En dus daarna uh, behandelen. Dus het kan ook zijn dat kinderen dus nog niet gesignaleerd zijn op bepaalde ja, stoornissen. Of hoe je het wil noemen. Uh, en dat dat pas later dan uh, uh, duidelijk wordt. Ja, ja, ja dat kinderen la, op latere leeftijd pas in het voortgezet onderwijs tegen problemen aanliepen, ja. aanlopen en achteraf blijkt dat er soms wel in het basisonderwijs ook wel al wat problemen waren als je terugkijkt, ja. maar die waren nog niet zo groot, maar op, de, op het voortgezet onderwijs uh, komen ze bij mij omdat ze daar uh, grotere problemen mee hebben en gebroken ja. willen worden. En dan is er nog wel wat aan te doen. Is het dan niet net te laat? Nee, nee. <laughs> Want de studie is bijna niet. voorbij, is misschien. Gelukkig nee. niet. Een mens nee. leert, het, leert zijn hele leven. En uh, in zijn hele leven kan je, als je een probleem hebt, kan je daarmee ja. aan de slag. Dus ook binnen het voortgezet onderwijs zijn heel ja. veel mogelijkheden. Zeker. En heb jij een bepaalde leeftijdscategorie? Tot welke leeftijd uh, komen de kinderen, de leerlingen bij jou? Ik richt me op uh, kinderen en ook uh, jongvolwassenen in het uh, basis- en voortgezet onderwijs. Dat, dat, heeft enerzijds dat, uh, dat komt ook doordat uh, verzekeringsmaatschappijen mij vergoeden voor deze leeftijdscategorie. Wil je vo volwassenen, die uh, moeten ze naar een andere psycholoog. Want dat wordt niet vergoed uh, bij mij. Ja, heb je ook contact met bijvoorbeeld Centrum voor Jeugd en Gezin? Is dat al in Zandvoort? Weet jij daar iets van? Ik, ik, ik weet dat ze daarmee bezig zijn. Ik heb inderdaad ook, toen ik bezig was met opzetten van mijn praktijk, gesprekken gehad op de gemeente, kennismaking, ook voor mijn ja. netwerk. Dus ik weet inderdaad dat ze daarmee bezig zijn. Dat is een hele ja. recente ontwikkeling. Ja, hè? dat ja. staat nog allemaal in de kinderschool ja. in Zandvoort. Ja, en ook om ah. zo uh, uh, kleinschalig mogelijk, dicht mogelijk bij de mensen ja. te komen ja. met, uh, met hulp en aanbod. Ja, ja. Oh, geweldig. Dus dat is een soort samenwerking. En je hebt ook de samenwerking met de scholen. Heb je ook een samenwerking bijvoorbeeld met het OZK? Of OCK heet het geloof ik, met kinderen in de, een soort opvanghuis... Uh, het, het zou kunnen dat uh, ook kinderen vanuit het OZK bij mij uh, worden aangemeld. Ja. Omdat ze problemen hebben met, uh, met leren. Dat ja. kan, dat kan. Ja, ja, ja. dat zou, zou kunnen. Ja, dat, uh, ja. Misschien uh, kan je nog vertellen van wat jouw idee is over, uh, voor, je, voor je toekomst. Hoe zie je jezelf over vijf jaar met je praktijk bijvoorbeeld? Ik moet zeggen dat ik het uh, werk in de praktijk leren te leren hartstikke leuk vind. Mm. De, de leerlingen die mij bij mij komen, komen met heel verschillende problematiek. En uh, dat vind ik hartstikke leuk. En afhankelijk van welke vragen er verder ko komen, zal ik me ja. in de toekomst daarop richten. Het is ja. ook een beetje afhankelijk welke vragen komen. Soms... Zijn er niet alleen individuele vragen, maar zijn er ook groepen, groepjes met dezelfde vragen. Ja. En als, dan, uh, ja. dan vorm ik groepjes. Ik heb bijvoorbeeld ook een groepje gehad van hoogbegaafde kinderen. Die ja. met een soortgelijke vraag kwamen op het gebied van contacten, sociale vaardigheden. Ja. Dan vorm je samen een groep. Dus mm -hmm. ook de, ja. de vragen bepalen hoe, hoe ik verder ga in, ja. uh, in de toekomst. Oké, okay, ja. dat is goed om te weten. En misschien kan je nog even je website noemen waar we je kunnen bereiken. Dat is www.lerenteleren.nl En daar kan iedereen uh, ook alle informatie vinden en je kan je ook aanmelden mocht je een gesprek willen. Nou, heel hartelijk bedankt voor al deze informatie we hebben nog één shout-out, altijd aan het eind van het programma, zeggen we de shout-out. En dan hebben we de vraag van, waarom zouden we bij jou komen, specifiek bij jouw bureau? Maar dat is een moeilijke vraag. <laughs> Er zijn niet zoveel heel, heel veel soorten van ja, dit soort bureaus in stand dus. Nee, als ik kijk in de, in de regio ben ik bijzonder met naar ja. als uh, orthopedagoot, GZ-psycholoog. En ook mm. vergoed wordt. Ja. En met ruime ervaring op uh, allerlei soorten gebieden. Wat ik al noemde. Autisme, ja. dyslexie. En dyslexie komt ook steeds meer voor. Ja, hè? Ja. En goede vergoedingen ervoor. En ook uh, andere soorten, sociaal-emotionele problemen. Een mm. heleboel. Ja, dus ze ja. kunnen met alles bij jou terecht. Wel gewoon als je vragen hebt. Ja. Dat kan ja, altijd. Het telefoonnummer kan je misschien nog even noemen. Dat is 023 571 2301. En dan kunnen mensen gewoon uh, uh, vrijblijvend een intake als ze vragen hebben. Ja, nou hartelijk bedankt voor het interview. En misschien tot ziens. Veel plezier. Oké, okay, tot ziens. It will come in time. You Yours will get you. Just because some others get there early, don't you worry? Yours is coming too. You're going to keep on doing what you know. Because some of us get their turn. Don't you believe yours is coming too?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 En in de Eter op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 12 uur. Dik de Hark met het NOS Journaal. Het afgelopen jaar zijn ruim 480.000 auto's verkocht. Een kwart meer dan in 2009. Onder meer de verkoop van kleine, milieuvriendelijke auto's... draagt bij aan het herstel van de automarkt. De best verkochte auto is de Volkswagen Polo. De verwachting is dat het komende jaar... ongeveer evenveel auto's verkocht zullen worden als in 2010.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 De Amsterdamse effectenbeurs is dit jaar begonnen met een vliegende start. Na drie kwartier stond de AEX-index 1,3% hoger. Ook de andere Europese beurzen en de beurs in Azië stonden in het groen. Beleggingsanalisten verwachten over het algemeen een goed beursjaar. Vorig jaar waren veel beleggers voorzichtig... uit angst voor een tweede recessie en door de Europese schuldencrisis. De Britse acteur Piet Posseltwaite is overleden. Hij begon in het theater en brak daarna door als filmacteur. In 1994 werd hij genomineerd voor een Oscar voor zijn rol in In The Name of the Father over een aantal Ira-gevangenen. Andere grote films waarin hij speelde zijn The Usual Suspects, Brass Stoff en, en een vervolg op Jurassic Park. Posseltwaite speelde met zijn karakteristieke gezicht vaak belangrijke bijrollen. Afgelopen jaar was hij nog te zien in Inception. Piet Posteltzweet leed aan kanker. Hij is 64 jaar geworden. De eerste ochtendspits van het jaar is uitzonderlijk rustig verlopen. Op het rukste moment stond er op de snelwegen 50 kilometer file...